Uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een jongen uit Nieuwegein is om het leven gekomen door een stikspel. Bij zo'n spel knijpen jongeren hun eigen of elkaars halsslagader dicht... om die net op tijd los te laten voor iemand bewusteloos raakt. De ouders van de VWO3-leerling hebben zijn school gevraagd de doodsoorzaak te delen... om anderen te waarschuwen. Volgens de politie waren er bij de dood van de jongen geen anderen betrokken. Hulporganisatie Red een Kind gaat sponsorkinderen voortaan toewijzen aan donateurs. Tot voor kort mochten mensen die een kind in een ontwikkelingsland wilden sponsoren... er zelf eentje uitkiezen aan de hand van foto's. Maar Red een Kind vindt het niet meer gepast om dat op deze manier te doen. Mensen die zelf een kind uitzochten, kozen vaker voor een meisje of iemand met een lichte huidskleur. Israël is bezig met bouwwerkzaamheden in de bufferzone met Syrië. Dat schrijft de BBC na het bestuderen van satellietbeelden. Op de foto's is te zien dat een bestaande weg is uitgebreid. En ook zijn er enkele wachtposten gebouwd in de gedemilitariseerde zone... die sinds 1974 tussen Syrië en Israël geldt. Israël wil er niet veel over zeggen. Alleen dat het land er alles aan doet... om de veiligheid van burgers in het noorden van het land te garanderen. In Sydney is een beeld van ontdekkingsreiziger James Cook beschadigd. Dat gebeurde in aanloop naar de nationale feestdag in Australië over twee dagen. Daarop wordt de komst van de Britse vloot gevierd. Aboriginals zien dat als het begin van de kolonisatie... en willen al jaren dat de feestdag een ander karakter krijgt. Vier koeien hebben afgelopen avond een tijdje op de A7 gestaan. De vrachtwagen waarin ze vervoerd werden... was ter hoogte van oude hasken in brand gevlogen. Volgens Omroep Friesland zijn de koeien er goed vanaf gekomen... en met ander vervoer weggebracht. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. In de ochtend neemt de wind toe tot stormachtig aan zee... en het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort,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 I'm Put it all on ya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 106.9. Zie the night